Lot Lewin met het NOS Journaal. In het noordwesten van Kazachstan zijn bijna 50.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak in de rivier de Oeral in Buurland-Rusland. Verschillende Russische nieuwsmedia melden dat doorbraak het gevolg is van achterstallig onderhoud aan de dam. Er zijn tot nu toe drie doden aangetroffen, duizenden huizen zijn onbewoonbaar. In tien regio's van Kazachstan is de noodtoestand uitgeroepen.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 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Den Haag tot twee keer toe opgepakt bij een protest van Extinction Rebellion. Activisten wilden aan het begin van de middag de A12 bezetten, maar werden tegengehouden door de politie. Daarop verspreidden ze zich op wegen in de omgeving. Thunberg zat in een groepje op een weg langs het Malieveld. Na enkele minuten werd ze opgepakt en afgevoerd. Later op de middag kwam ze terug en ging op een zebrapad zitten. Ook dat protest was van korte duur.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 Thank you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 Bring back yourself to me Some say so tired of being Spain is just too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 you bro To you.